4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS vindt politiek topoverleg plaats over een mogelijke aanval op Syrië. Minister Kerry van Buitenlandse Zaken en minister Hegel van Defensie... overleggen telefonisch met democratische en republikeinse senatoren. Ook de nationale veiligheidsadviseur Susan Rice praat mee. Kerry zei gisteren dat de VS sluitend bewijs in handen heeft... dat het Syrische regime chemische wapens heeft ingezet. Hij zei dat het bewijsmateriaal eerst naar de leiders in het congres gaat. De VN-inspecteurs die in Syrië onderzoek hebben gedaan naar het gebruik van chemische wapens... vliegen vanuit Beirut naar Rotterdam. Daar komen ze naar verwachting rond vijf uur aan. Het verzamelde materiaal wordt onderzocht in verschillende laboratoria in Europa. Mogelijk ook bij TNO in Rijswijk. Staatssecretaris Teve van Veiligheid ontkent dat gevangenissen te sober worden. Hij reageert op kritiek van de Raad van Strafrechtstoepassing. Die zegt dat de versoberingsplannen van Teve ingrijpend en onverantwoord zijn... Teven wil gevangenen eerst in een sober regime plaatsen... en hen vervolgens privileges laten verdienen als beloning voor goed gedrag. De Raad voor Strafrechtstoepassing zegt dat de eisen daarvoor zo streng zijn... dat een normaal mens daar niet aan kan voldoen. Teven spreekt dat tegen. Volgens hem kan het plan verantwoord worden uitgevoerd. De politie heeft vandaag opnieuw munitie aangetroffen... in een huis van een wapenverzamelaarster in Den Helder. Het gaat om een paar losse patronen. Ook is er een verpakking met chemicaliën gevonden omdat de politie niet weet om wat voor stoffen het gaat... is het onderzoek naar wapens en munitie in de woning stilgelegd, zegt een woordvoerder. De politie en de explosieve opruimingsdienst zoeken voor de derde dag op rij... naar wapens en explosieven in de woning van de vrouw in Den Helder. De vrouw zit sinds vrijdag vast. Het weer. In het westen overwegend droog met wat zon. In het oosten en zuidoosten kans op een bui. Morgen veel wolken, maar in het zuiden ook wat zon. Het wordt dan hooguit 19 graden. Na het weekend is er wat meer zon en wordt het ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie op de A10 de ring noord richting Den Haag staat voor de Continental 2 kilometer. Zijn werkzaamheden op de A10 oost richting Amersfoort. De weg is dicht tussen de knopen de Amstel en Watergasmeer. Loopt nu vast vanaf knopen de Nieuwe meer tot aan knopen de Amstel 4 kilometer. Op de A27 Breda richting Utrecht bij knopend Gorkum 2 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En op de A67 Eindhoven richting Venlo... tussen Afrit Helden en, en hekken twee kilometer. Heeft te maken met een aanrijding. Daarbij is een auto met aanhanger geschaard. Er ligt nu een hele lading worteltjes over de twee rijstroken. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Toen ik in behandeling was voor uh, mijn posttraumatische stressstoornis... toen uh, ging ik op een goede dag de kinderen van school halen. Toen was er een moeder op het schoolplein uh, die zei dat haar kindjes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 Nog een half uur vanuit het de Grand Café van het De La Theater in Amsterdam. We staan ook op de Uitmarkt, want die Uitmarkt die bevindt zich een beetje rondom, rondom dit theater... als je het zo mag zeggen, in de Krakeling, maar ook op het Museumplein overal. Later vandaag is er een van mijn gasten daar ook, Herman Brusselmans... die komt daar vertellen over zijn nieuwste boek De Kwalastafond. Het fenomeen Uitmarkt, ken je dat in Gent ook, waar je woont? Of? In Antwerpen, Antwerpen. Is, er, is er een dergelijk fenomeen waar de, de nieuwe culturele dingen worden voorgesteld. Een ja. beetje vergelijkbaar met, uh, met, met, met dit ook. Ja, maar ja. iets groter toch wel. Ja. Ben je daar dan ook te, te gast? Ga je daar naartoe? Uh, nee, ik kom alleen naar Amsterdam. Ja. Uh, Amsterdam is een stad uh, naar mijn hart. Ik, als ik uitgenodigd word, zou ik iedere dag komen. En in Antwerpen uh, kom ik uh, vrij weinig. Ja. Wat is er mis met Antwerpen? Goh, het, is redelijk, uh, het is redelijk afgelegen voor mij. Amsterdam is toch uh, inderdaad nog iets afgelegener eerlijk gezegd. <laughs> maar toch... Uh... voelt niet zo. Ja, nee, nee. Ik kom graag naar Nederland. Ik ben een Nederlandofiel. Ik ben een van de grootste Belgische Nederlandofielen. Ja. We koesteren dat. We zijn ja. er trots op. Ga zo door. Straks uh, over de Kwalastofond. Eerst uh, over het uh, cabaret. Want uh, Rinske Wels, u hoorde haar stem al even. Die zit ook aan tafel. Uh, we hebben het vorige uur al over films, boeken, over theater gesproken. Nu tijd voor Kleinkunst en Cabaret. Wordt het een mooie cabaretseizoen, met jou betreft? Nou, ja, ik moet wel heel eerlijk zeggen... dat een aantal grote namen zijn natuurlijk afgelopen seizoen al in première gegaan. Jochem Meijer, keek iedereen naar uit uh, wat dat zou worden. Joep van Teck had een nieuwe voorstelling. Ashton Brothers. Nou ja, kijk maar het rijtje nominaties van de Polifinario erop na. Ronald ja. Goedemond. Ja. Um, dus er is, ja, van de grote toppers is het eigenlijk alleen... Paul de Leeuw komt met de nieuwe voorstelling. Ik ben rustig. Uh, Erik van Meijswinkel gaat weer een solo voorstelling doen. Nou ja, solo. Met Omnibus erbij. Uh -huh. uh, Lennet van Dongen. Dus ja, de grote namen. Er zitten er een paar tussen. Maar waar ik zelf eigenlijk uh, het meest naar uitkijk... is de oudejaarsconferentie van Theo Maassen. Ja, die gaat een oudejaars doen. Nou ja. Gaan we dat ook op tv zien? Ja, nou, sterker dus... nog. Op 31 december om half tien. Als jij op Nederland 1 uh, de televisie aan hebt. Je kunt dan kiezen volgens mij. Want er is... is toch nog iemand die uh, oudejaarsconference doet. toch niet? Nee. Oh, dan ben ik in de war met een ander jaar. Nou, eh, Guido Weijers. Maar die zit bij de KRO. En ik denk dat hij dan een dag of twee eh, eerder mag. Of zo. Ja, de oudejaarsconferentie van de Maassen. De, de oudejaars is, uh, is dit jaar van uh, Theo Maasen. Ja, en dat is een heel nieuw programma. Dat is niet iets wat hij al in het verleden heeft gedaan. Dat hij opnieuw, uh, echt nee, totaal nee. opnieuw geschreven. Nee, en hij heeft een, een schrijfmaatje ingehuurd. Een jonge jongen van de Comedy Train. Tim Fransen. En een uh, band neemt hij mee. Stuurbaard Bakkebaard. Dus hij neemt het allemaal heel serieus. Neem ik aan. Maar ja. Nou, wat ik het raarste vind, raar, raar, raar... Theomazen staat natuurlijk niet echt bekend als een, een, een vredelievende nee. grappenmaker... die nog gezellig even met je op het jaar terugkijkt. Terwijl dat is natuurlijk eigenlijk wat je wel wil op oudejaarsavond... als je zit met een oliebol en een ja. glaas champagne. de oefening heet het. Het ja. wordt een tirade als ik jouw... Uh, nou ja, uh, afgaand op zijn programma's. Uh, wordt het geen vrolijke avond, lijkt mij. Nee, even uh, terug van een heel... een fragmentje van een paar jaar geleden alweer, je me even luisteren. Man, als je als je, als, je, als, je, als je... als je de letters van de naam Geert Wilders... En als je die in een andere volgorde zet... En je, en je houdt de W en de S weg... je maakt van de R en L, van de E en I... van, van de G en H... en van de D ook een H... dan staat er... HI Hitler! <hijen> Dat kan toch geen toeval zijn? Zonder, pardon, pardon, uit uh, 2009. Dus al wat ouder repertoire. Fantastisch programma. Echt, heel mooi. Luister, ik ben groot fan van Theo Maassen. Maar hij is gewoon hard, hij is grof. Hij heeft sombere, uh, somber wereldbeeld, schetst hij vaak in zijn voorstellingen. Dus ja, ik ben ontzettend benieuwd uh, of het een vrolijke boel gaat worden. Of dat we het om de oren krijgen hij, op het oude avond. Hij begint in ieder geval uh, met uh, de tour, de, de voorbereidingen op de oudejaarsconferentie... op uh, 13 en 14 september in de Verkadefabriek in, uh, in Den Bosch. Dan uh, dames voor Navieren. Dat is de tweede tip die, uh, gouden tip die je voor ons hebt. Ja, nou dat vind ik een zeer getalenteerd uh, duo. Hun vorige voorstelling moet ik heel eerlijk zeggen... ik was een van de weinigen die hem niet zo heel goed vond. Maar ze hebben nu allebei een kind gekregen. Ze zijn een jaar lang uh, uit de running geweest. Of hebben al in ieder geval niet op het toneel gestaan. Allemaal andere dingen gedaan natuurlijk. En nu komen ze met een uh, nieuwe voorstelling: Bruids en Grafwerk. En ik heb daar hoge verwachtingen van. Ik hoop dat ze zich gewoon keihard revancheren en dat ze met een heel mooi gelaagd programma komen met sneuwe typetjes en mooie liedjes en uh, absurde sketches. Ja, een van de twee Anne van Rijn, die heb ik destijds gezien als Connie Stuart. Dit is ja, heel erg goed. Ja. Heeft hij inmiddels dus ook een kind gekregen. Een zoon met Jorah Rienstra. En nu gaan ze samen uh, dus, dus weer het, en, uh, het theater. In. Ja, uh, Hanneke heeft een tweede kind gekregen. Dus nou, ze zijn maar klaar. Nou, maar we er helemaal bij, bij nu, ja. Dames voor Navieren, uh, wat is hun kracht? Wa -wa -wa -waar zit het met hun uh, fysieke spel. Ze zijn heel goed in mimiek, met name Hanneke Drent. En, en ze kunnen echt heel goed uh, zingen. Dus mooie liedjes hebben ze ook. En absurde, tragicomische scènes. Daar hou ik enorm van. Dus uh, ja. kom maar op. Dames voor Navieren, het klinkt als een, boek, als een titel voor een boek van uh, Herman Brusselmans. Of, toch niet? Ja, Dames voor Navieren uh, vind toch weer iets beter. <laughs> ja. Mooier. Is vier uur dan te vroeg voor jou? Ja, dat is te vroeg. Dan ben ik net uit mijn bed. Nu van Vandaag niet omdat ik naar Amsterdam ik moest begrijp, komen, ja, natuurlijk. Je ja. houdt ja, ja. ja, van Amsterdam, hè? Ja, ik <laughs> ben uh, Amsterdamofil ben ik. <laughs> Goed, uh, nog, wel, nog één voorstelling, uh, Rinske. Ja, de elite. De elite, en ik las de mensen die daar aan deel, de, deel gingen nemen. Theo Nijland Laura van Doron, Daniel Samkal. Ik denk, dat wordt een... Dat nou, is ja, in ieder geval. Daarom, die hele, het is een wonderlijke combinatie van mensen die bij elkaar gezet worden. Uh, Daniel Samkalde is natuurlijk een, een theatermaker, toneelschrijver, liedjeschrijver. Uh, Daniel Arens, uh, recht toe, recht aan stand-up comedian. Da daar do doe ik hem mee tekort. Maar ja. het is in ieder geval, zingen doet hij niet. Nee. Theon Nijland is natuurlijk de. Uh, een van de beste zangers en liedjeschrijvers van Nederland. Laura van Dolron, zeer eigenzinnige theatermaakster. Nou ja, dat gaan ze in een snelkooppan gooien. Ik ben al ontzettend nieuwsgierig uh, wat daar voor soepje uitkomt. Ja. Zijn er ook nog dingen waarvan je zegt... nou, dat mag wel wat minder uh, qua cabaret? De best of, Zullen we daarmee ophouden? Ja. Goed. Ja. Wie doen dat dan? Nou, dit seizoen uh, uh, droogbrood. Ook die heb ik hoog zitten. Maar, en, ja, maar ik, ik snap het eerlijk gezegd niet zo goed. Het, het klinkt een beetje armoedig, vind ik altijd. Hoewel, moet ik er tegelijkertijd bij zeggen... de mensen die in het verleden een best of hebben gemaakt... bijvoorbeeld Richard Groenendijk en nu ook trouwens de Ashton Brothers die denken van we maken een best-of, dat, dat lukt dan toch niet helemaal... en uiteindelijk wordt het een nieuwe voorstelling. Dus het kan misschien ook stiekem zomaar de, de beste voorstelling van het seizoen worden. Maar geen Noem het noemt in ieder geval geen best-of meer. Ja, dat dus. vind ik een beetje ja, uh, artistiek armoedig. Oké, okay, goed. Um, die voorstelling De Elite, nog even dus uh, van Theo Nederland, Laura van Doorn, Daniel Arends, Daniel Samkalde, die zien in de tweede helft van het theaterseizoen. Ja. De eerste voor voorstelling is op 4 maart in de Schouwburg in Gouda. Dankjewel, Rinske. En, uh, ik wens je een uh, mooi theaterseizoen alvast. Ja, dankjewel. Ja. Ik kom er graag nog over vertellen. Heel graag. Daar kijken we naar uit. Uh, uh, uh, inmiddels een andere theaterale grootheid. Uh, Freek de Jonge die staat ook op de Uitmarkt. En uh, Laura, uh, onze eigen Laura Kors, die uh, is nu bij hem. Op het hoofdpodium van de Uitmarkt met Freek de Jonge. Waarom staat u op de Uitmarkt? Nou, omdat ik het leuk vind... Uh... Om mijn programma's. Ik speel het in het najaar twee programma's. Ik speel Circus kribben en ik speel het programma Zonder Meer. De ene is een, uh, verhaal, uh, een verhaal vertellen. En het andere is een echt muziekprogramma rondom mijn cd Zonde. Maar Heeft u dit echt nog nodig, deze exposure, om de zalen weer vol te krijgen? Nou, ik zou je vertellen dat het op het ogenblik alles is meegenomen. Want het is heel moeilijk in de theaters. En de zelfs zou... voor Freek de Jonge? Nou ja, zelfs. Ik, ik, ja. ik weet niet waarom dat zelfs moet zijn. Ik, uh, ik ben nog een van de vele optreders. En uh, ja, wat je ziet is dat mensen die hebben mij dan zo langzamerhand wel gezien hebben. Ik behoor niet meer tot hun prioriteiten. Ze willen graag die goede herinneringen aan mij die ze hebben vasthouden... en niet laten bederven door een nieuwe. Dus ik moet bewijzen dat wat ik nu doe... eigenlijk beter is dan wat ik in het verleden gedaan heb. En hoe gaat u dat doen dan? Nou, onder andere door hier even te komen... En uh, ja, door, door uh, maar de aandacht erop te vestigen. Ja, en u vernieuwt... goed, voor heel veel mensen die denken, ik kan daar nooit in... want het is altijd uitverkocht, grijp nu je kans. En u blijft zich vernieuwen door ook met de jonge garde te blijven opnemen? Ja, nou, Tim Knol, uh, Tangerine? Ja, dat zijn, uh, dat zijn vandaag ook mijn gasten. We zingen samen een liedje. En, uh... Ja, u zingt Forever Young. En dat vertelde u deze week tegen mij. En toen hing ik de telefoon op en toen zei iemand... Ik denk, de jongen gaat toch niet Forever Young van veel doen? Elva nee, van uh, Bob Dylan. Maar ja, daar zie je al, uh, daar zie je al hoeveel uh, generatiekloof ik over, moet overbruggen. Dus dat is bijna niet meer te doen. Maar de, ja, dus Dylan, Dylan. Ja. Het is wel fantastisch mooi, hè, weer. Dus het concertgebouw en het Rijksmuseum en het stedelijk in te staan. Dat is een plek van, uh, nou ja, als je hier niet bevlogen wordt, dan waar dan wel? En alles is open. Ja, het is heerlijk. Het is mooi weer. Laat de mensen komen en in het najaar naar de voorstellingen. Dank u wel. Goeie. Ja, dat was uh, Frek die jongen. Laten we even luisteren naar een track van zijn nieuwe CD. Laat me zijn van de CD Zonde. Laat me zijn waar mensen lachen, waar de pret wordt uitgegeerd. Waar geen is voor ellende, schaamteloosheid, hooglijf hier. Laat me mensen amuseren voor zijn raad tegen de draad. Immoreel en zonder weergaat, dat het lachen mij vergaat. Laat me zijn waar mensen huilen, het verdriet en hemel tergt. Waar het vreugdevuur gedoofd is, zelf beklacht door mergt. Laat me vol de oren wassen, om de willekeur van kwaad. Laat me treuren, laat me troosten, totdat ik geen traan meer laat. Laat me, zijn, laat me waar zijn, de wereld hard, hard, vanaf toe. doorgaan, laat me voorgaan. Gaan we denken, laat me doen. Laat me zijn, maar mensen. Vinden. Ik wil me meer in de strijd Tegen windmolen en bier tegen de verloren tijd Met het zwart als in het vragen Met de stem of met de pen Spring ik op de barricade Tot ik moe gestreden ben Laat me zijn waar mensen sterven Staan we bij ik moet gaan om mijn trots te laten varen, vergeef wat ik heb misdaan. Dus spaar mij een laatste oordeel aan Buddha God en Zen. Oh. Laat me zijn van de Freek de Jonge, opgenomen in de huiskamer in Muidenberg. Komt van de cd Zonde. Wat is de kwalastofond? Dat is de vraag die je als lezer 176 pagina's bezighoudt... in de nieuwe roman van Herman Brusselmans. Voor het antwoord volgt, word je door het leven geleid... van professor Carlos Gardeboe, onderzoeker van de kwalastoffond en zijn merkwaardige familie. Maar je leert ook de Nederlandse schrijver Bertus Lomp kennen. Woonachtig de Maastricht, krijgt een goede, resta goede restaurant. Tip in Gent, glijdt uit over een bananenschil. En wordt op oneindig veel grappen over poep, seks en scheten getrakteerd. Ik, ik, ik las Herman, fijn dat je er bent overigens, hier in Amsterdam. Want je van Amsterdam? Ja, absoluut. Ik uh, las dat je veel thuis zit in Gent en eigenlijk de deur niet uitkomt? Wel, ik, uh, ik ben fulltime schrijver en ik schrijf ongelooflijk veel. Dus dat wil zeggen dat ik uh, enorm vaak uh, aan mijn bureau zit en uh, als er. Uh Promotie moet gemaakt worden voor een nieuw boek, zoals nu. Dan kom ik wel eens buiten of ik doe ook, ook wel, wel vaak uh, literaire optredens. Maar voor de rest ben ik wat je kan noemen een huismus. Ja, ik is kan dat een ooit... zelfgekozen isolement? Ja, ja. Ik, ga, uh, ik ga nooit op reis. Ik, ben, uh, ik heb het gen uh, waardoor vele mensen continu weg willen, ergens anders willen zijn dan waar ze zijn, heb ik niet. Hm. Wat enerzijds wel voor, uh, voor rust zorgt. Je wil gewoon nergens uh, heen en je kan uh, op je gemak thuis blijven zitten. Ja. Maar wat je soms wel isoleert en eenzaam maakt. Ja, dus je he. betreurt het wel eigenlijk dat je dat geen hebt. Ja, ten dele. Ja. Ja, ja. ja. Maar het ja, is ook gedoe. Hè. Wat is er een gedoe? Nou, reizen. Reizen, ja, ja, ja. ja. ja, ja het, is, het, is, het is altijd wat. Hè. En, uh, ik hoor verhalen van mensen. Uh, dat je in, in enorm veel landen op de wereld dus uh, diarree krijgt bijvoorbeeld. Ja. En ik haat diarree. Ik weet niet hoe dat met jullie zit. Maar ja, ik ben, ik ben, ben anti-diarree. En dus dat wil ik allemaal vermijden door thuis te blijven in de buurt van mijn eigen toilet. Ja. Ja. Qua Lastofond, de titel, uiteraard hebben wij gegoogeld. We kwamen het niet tegen. Het schijnt in de fonds te zijn van Herman Burseman zelf. Ja, woord. ik, heb het, ik, ik uh, vind vaak wel eens een woord uit. Of ik zit vaak na te denken over woorden en titels van boeken en, en, enzovoort. En ik, uh, opeens was er het woord Qua fond, waar het vandaan kwam, geen idee. Ik heb het meteen genoteerd, want voor je het weet ben je het vergeten natuurlijk. Ja. En dan, ja, dan heb je zo'n blaadje papier met dat woord erop, Qua Lastofond... Je denk ik, wel mee. Ja, wat ben ja. ik ermee? En uh, dan denk ik van, nou, dat wordt de, de titel van een boek binnenkort. En dan ben ik aan een, aan een boek begonnen uh, met als titel De Qualastofond. En dan ben je toch wel enigszins verplicht om ergens in het boek uit te leggen wat een Qualastofond is... En na 100 bladzijden wist ik het ongeveer. Van aan het eind zal ik van de Kwalastofond dat maken wat het nu geworden is. Ja. Wat we niet gaan verklappen, hè, want de, de laatste vijf, vijf pagina's ja. kom je te weten. Nou, ik vond het wel heel lang duren voordat het werd uitgelegd. Hoor. Ja, je moet de spanning een beetje halen ja. natuurlijk. Hè. Dus, uh, kijk, de Kwalastofond komt al op de eerste bladzijde. Er wordt gezegd dat de professor Gardeboe een Qualastafont-kenner is... Ja. En dan vraag je je continu af uh, in dat boek. Uh, ik wil het wel eens weten. En aan het eind mm -hmm. komt het uh, te ja, voorstelling. Het is in ja. feite een hele grote tankconstructie. Aan het begin en aan het eind heb je de kwadrostofon. En ja, daartussen ja, gebeurt is, heel veel. Ja, het is een page-turner. Dit mm. boek het is echt wat, wat ze zingen in Engeland. Een page-turner. Want he. ja, ja. Het, uh, het milieu waar de professor uitkomt, uh, Carlos Gardeboe... Uh, het is niet bepaald academisch te noemen. Nee, he? het is een boerenzoon. Ja. Uh, en zijn ouders zijn, zijn ongelooflijk uh, dom. Want op een bepaald moment uh, poneert hij ook de stelling... hoe is het mogelijk... Dat dat bepaalde mensen met zoveel verstand, met zo'n hoog IQ afkomstig zijn als twee zulke domme mensen, of omgekeerd. Is dat een vraag die je zelf ook beantwoordt? Uh, ja, bij mij is het nu uitzonderlijk. Ik, ben zelf, uh, ik heb zelf een IQ. Het is gemeten van 168. En mijn ouders hadden dat ook samen mm. weliswaar. Maar, uh, maar goed, het kan ook omgekeerd. Hè, dat je heel slimme ouders hebt die dan een enorm dom kind uh, voortbrengen. Wat, wat meestal het geval is eigenlijk. Ja, ja. En uh, dus professor Gardeboe is heel slim. Hè, want hij is professor gewoon op 29-jarige leeftijd. Wat ongelooflijk uh, vroeg is. Mm -hmm. Maar hij zit met die, met die twee eikels van ouders. Plus dan nog eens een oude grootmoeder. Ja die helemaal geobsedeerd is door de Tweede Wereldoorlog. Ja, en door de, de, de, de, de Nederlandse schrijver Bertens Bertus Lomp. Lomp hè. Wij kenden hem niet. Uit Maastricht, heb je die ook gegoogeld? Ook gegoogeld, ook niet <coughs> kunnen vinden. Ja, dus hij is nu iets, iets wat uit de belangstelling, maar uh, het, is, het, is, ja, het is een, een redelijk goede schrijver... van onder andere Nieuwe Tuinmeubelen voor de fan... en naakt Volk in Normandië... wat toch uh, heel goede neonaturalistische romans zijn... En dus Apollonia, Gardeboe, zou ik maar zeggen, is een enorme fan en wil hem ook ontmoeten. Ja, want ze wil hem? Ze wil hem pepen, uh, om het plat uit uh, te drukken. Ja, ja. ja, en als dat niet lukt? Dan schiet ze hem dood. Ja. ja. <laughs> dus ze heeft wel een plan, hè. Ik ga naar Maastricht, ik ga Bertus Slomp ontmoeten. Na de introductie ga ik zeggen, ik wil je pepen. En als hij weigert, ga ik hem met mijn Smith en Wesson... Ja. Revolver, waar ze trouwens ooit uh, haar ezel mee heeft doodgeschoten... Uh, gaat ze Bertus Lomp uh, doodschieten. Of dat gebeurt, dat komt weer uh, aan ja, bod die smit ja. en wessen die later dan ook weer handig... maar nu weid uh, ik uit... Ja, ja, Moet ja niet, maar verklappen, niet, hè, niet, niet verklappen, hè. Niet verklappen, ja. nee. nee. nee. Uh, je, je bent bekend, bekend als een veelschrijver. Uh, hiervoor heb je een, een min of meer autobiografische uh, roman geschreven. Nu dit. Het gaat maar door. is ja, het altijd ik, de volgorde van eerst de titel en dan komt de rest? Ja, ik, nou, ja, ik... ik, ik ik schrijf graag van in het begin met een titel. Uh, ik, wil graag een titel. ik heb ook een aantal titels uh, in reserve liggen. Dus ja? ik kan altijd... Dus je weet nu al wat? Het volgende, boek, jaar, ja, het, is het volgende boek is bijna klaar. Dat is Poppy en Eddie heet dat. Dat zijn twee personages in dat boek. En daarna komt er uh, weer een uh, fictief boek. En dat heet uh, Joden die Auschwitz een mooie stad vinden. Hm. Ik heb ook nog De afgoden van God. Wordt een datebundel, bijvoorbeeld. Maar dus... neem je je ook altijd Rieske. voor wat voor soort boek het moet worden? Wel, het wisselt wel. Het is een, een wat ik dan noem, een semi-autobiografisch boek. Mijn vorige boek, Mogelijk Memoires. Waarin ik zo een beetje losweg mijn eigen leven volg. En dat wissel ik meestal af met wat je kan noemen een puur fictief boek. Zoals ik wel lastig vond. Er zijn mensen die de fictieve romans uh, prefereren en dan zijn er weer mensen die toch mijn, mijn, mijn leven willen volgen in die autobiografische romans. Ja. En Poppy en Eddie, de, het volgende boek, is alweer een, een, een, ja, een autobiografisch boek. Ja, even terug naar de Vond, want het valt ook weer in dit boek op, grap, grap over uh, joden, het noemde je net al, scheten prinses Mathilde die uh, haar reet afveegt aan het gezicht van Carlos Gardeburg. In Garten. een droom, hè. In, in een droom. droom. Dat ja, er, ja, want dat, in het echt ja, uh, ja. zou het niet... Nee, nee, uh, nee het is in nee. een droom. Ja, ja. Dat moet je er wel bij zijn. Is dat de voorwaarde ja. Ja. dat het in een droom is, wat jou betreft? Ja, wat je zegt, het echt zie ik prinses Mathilde ja. nog niet op het gezicht gaan zitten van, uh, nee. van een boerenzoon. We, we praten zo verder. Er is een spookrijder hier. Rijdt u op de A7 Duitse grens richting Groningen, dan komt u tussen Bad Nieuwenschans en Winschoten een spookrijder tegemoet. Ik herhaal, bent u onderweg op de A7 Duitse grens richting Groningen, dan komt u tussen Nieuwenschans en Winschoten een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ja, terug naar het gesprek met Herman Broek. Zoals die spookrijder zou wel eens Carlos Gardeboe kunnen zijn, want <laughs> uh, die reed ook nogal raar met zijn Golf GTI. GTI ja. Daar ja. waren hier grote liefhebber voor. Ja, is, ja, Dat is ja. de enige auto wat hem betreft die het de enige auto die er doet. De Volkswagen Golf GTI. Ben je zelf een autorijder? Ik rijd niet met de auto, maar ik ben wel een autofreak. Auto- en motorenfreak. Ik weet ongelooflijk veel uh, van auto's. Ja. Maar ik rijd zelf niet omdat ik, uh, omdat ik nachtblind ben, maar ook overdag. En dat is, de dokter uh, heeft daar echt geen remedie voor. Ja. Dus dat is echt wel, wel moeilijk om dan met de auto te rijden. Ja. Ja. Het valt me op in het boek, los van alle uh, flauwekul over scheten en dergelijke. En, en veel, veel seks ook, hè? Dat valt oh, nog mee voor mijn doen. Oh, dat voelt je wel ja. mee ja. Oké. Okay. Ja. Maar dat je ook veel terzijde... Dus je, spe, je bent vaak als schrijver ineens ben je ja, in de ik, kamer. Ja, ik treed ineens op uh, in dat boek uh, onder uh, ik... Eh, die dan uh, commentaar geeft op wat er zich afspeelt. Op een bepaald moment bijvoorbeeld verontschuldigt de schrijver... ik dus, zich voor zijn personages. Ja. Zegt hij, ja, ik, ik zit ermee met die personages. Ik kan, kan niet anders dan, dan hen volgen. En dus uh, dat, dat, dat is wat ik, wat ik zelf altijd noem spelen met de literaire techniek. He, je kan om het even wel boek... je kan een 17e eeuwse roman uh, schrijven, uh, historische roman... maar dat wordt toch altijd geschreven door een schrijver achter zijn bureautje. En die schrijver die achter zijn bureautje zijn boek zit te schrijven... die uh, maak ik graag tot een personage in het boek. En ik vind ook in dit geval daarom de, dat de laatste zin van dit boek dat hij ongelooflijk belangrijk is. En dat hij eigenlijk heel het boek, heel de roman op de helling ja. zet. Kan ik die voorlezen zonder het uh, boek geweld aan te doen? Ja, hè? Alleen die me... laatste zin kan Alleen je voorlezen. Alleen die laatste ja. zin, ja. ja. Zou hij naar de eeuwigheid vertrekken of het hier beneden nog even aanzien? Het gaat dan over Carlos Gardeboe. Zou hij zichzelf doodschieten of zou hij blijven leven? En dan eindig jij met dat weet ik nog niet. Ja. Dus daar had ik zo de deur open voor, voor een vervolg op dit boek. Ja. Die, die, die Carlos Gardeboe is, is, is eigenlijk wel een interessant personage. En ik heb verschillende boeken, trilogieën, met, de, met, met drie keer hetzelfde personage. En ik denk dat ik hem ooit wel nog terugbreng. Dus ja. Carlos Gardeboe, wij gaan er meer van horen. Ja, en dan, ik, ik, misschien schrijf ik drie boeken over hem. En al die drie boeken gaan dan een titel hebben met een verzonnen woord. Een woord dat niet bestaat. Ja. ja. De Stofond. dat is in ieder geval het boek uh, dat nu in, uh, in, in de winkels ligt. Bij uitgeverij Prometheus is het verschenen. En Herman Brussemans is uh, vanavond te zien op de op manuscripta hier op de Uitmarkt om zeven uur. Wordt dan samen met F. Starik en Thomas Verbocht geïnterviewd door Leon Verdonschot. Dankjewel Herman. Graag gedaan. Gaan wij naar de, de 80 seconden. Elke week geven wij een uh, talent de gelegenheid hier 1 minuut en 20 seconden te vullen met iets moois. De rubriek waarin we jong talent dus een podium bieden, is nu aan, uh, aangebroken. Eerder zong ze met haar broer en zusje in The Soldiers. Een tijd lang uh, de huisband van uh, de Wereldrijd door. Tegenwoordig timmert ze aan de weg onder haar eigen naam uh, en is haar debuutalbum ook zo goed als klaar. Pepijn van Lane alias Fabergeo uh, die, uh, die, uh, uh, van de jeugdvertegenwoordiger, dus die beveelt haar bij ons aan. In Nederland hebben we heel veel zangeressen de vervelende gewoonte om zich of heel erg aan te stellen in hun zanggedrag, of het zo miniem te houden dat er helemaal geen emotie meer in te bespeuren is. Sophie doet dit allemaal niet, maar houdt precies het midden en dat vind ik eigenlijk fantastisch. En dat gebeurt op geen enkele manier in Nederland door zangeressen. En daarom wil ik haar graag aanbevelen voor de 80 seconden. De 80 seconden van Sophie Winterson. Ga je gang. Take our minds back to the sea, where there's just great eternity. Let's make castles in the sand, and bury our heads in the knee. There was only just one boy, like you. Is too high. Keep it away from me. Keep it away from me. See the waves running by. Keep it away from me. Keep it away from me. Elijah's betray The city still laying low behind the shore. Noise.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 Wintersom met de Pressure, ze zelf zichzelf op de piano. Het staat op haar debuutalbum, dat binnenkort wordt verwacht. En die stem, die stem, die komt u misschien wel bekend voor. Je, je, je hebt het tot in de reclame geschopt inmiddels. Dat klopt, ja. Maar hoe ziet dat? Uh, ik heb een liedje mogen schrijven voor een, een grote... Een wereldwijde campagne. Ja. Je, neemt, je hoeft geen namen te noemen. Of dat doe je met of zit niet. Of beter vergeten? Nee, ik dacht dat het niet mag op de radio. Nou, volgens mij mag dat ook niet, inderdaad. Nee, Iets met een e apparaat. Precies. Ja, ja. Hoe komt dat zo? Dat is natuurlijk te, te gek voor je. Ja, dat is heel erg te gek. Um, Massive Talent is een bedrijf die houdt artiesten in de gaten. En die, die uh, checkt eigenlijk nieuw talent. Met deze reden, zodat zij ze kunnen koppelen aan, uh, aan merken. En toen vroegen zij aan hen, van ja, weten jullie iemand die geschikt zou zijn? En toen... Ja. Gaan we maar met mij aan. Ja, je bent ook zelf te zien in de reclame. Ja, dat klopt ook. Dat is natuurlijk weer een ander castingbureau wat daar weer over gaat, of niet? Uh, ja, zij waren wel op zoek naar, iets, uh, naar iemand die dat allebei zou kunnen. Ja, dit opent dat ook meteen deuren voor, voor platenmaatschappijen... Die dan, uh, ja, dat, dat je veel meer exposure krijgt? Ik weet het niet hoe, hoe dat werkt. Ja, het is heel erg fijn om een soort startpositie te hebben... dat je ja, meteen zoiets hebt. is natuurlijk gewoon een, een vliegende start. Ja, wie die, uh, dat album is, is uit, hè? Nu al, oh, of niet? Het is een EP uit EP. met uh, drie nummers. Ja. En het album uh, nog niet. Maar, het, uh, maar is dat is bijna komt. af. Dat komt. Dat ja. komt. Helemaal, helemaal beursen, Mooi, Vind je het mooi? Vind je? Ik vind het heel erg mooi. Het doet me denken aan uh, Messi Star. Uh, dat is een, een van mijn lievelingsbands. En de, de, de, de, de, het hele traag eigenlijk. Een beetje... De combinatie tussen het zweverige, maar toch het mooie van de stem. Ja, dat doet maar. Ken je dat, Messy Star? Moet ja, ja, Je moet iets googlen. Zeer ja, goed. Ja. Zij bestaan wel. Ja, zij bestaan. Ja, bestaan Messy ja. Star. Ja. Pressure, dat uh, Sophie Winterson zong. Uh, de, vanavond is ze ook, nee, morgen om half twee op de uitmarkt in, in de Melkweg. Ja, dat klopt. Dank je wel. Uh, tot zover Opium voor deze week. Uh, vanuit uh, de Lamar. Daar zijn we volgende week trouwens ook weer. Uh, Rinske bedankt, Herman bedankt, uh, Sophie bedankt. Uh, reageren kan opiummetavo.nl. Uh, vanavond uh, Opium TV om vijf over half elf op Nederland 2. Dan aandacht voor de uitmarkt. Ook met uh, Rob de Nijs, liefst, liefst Alex Klaassen. Remco Vrijdag natuurlijk, die we net, net hoorden over Ramse Shaffi. Uh, volgende week zijn we er weer. Uh, dan onder andere Ellen ten en hier te gast. En uh, architect Hubert-Jan Henkett. En uh, straks na half vijf. Ik wens u alvast een heel fijn weekend. Na half vijf hier op Radio 1, het sportforum met Jeroen Stompost. Jeroen, wat ga je doen? We hebben drie gasten. John Volkers van de Volkskrant, Maarten Wijvels van het AD... en oud top judoka Mark Huizenga is er... om te praten natuurlijk over de wereldkampioenschappen judo. Daar zijn we live bij. Henk Grohl uh, staat vandaag op de mat. We hebben aandacht uh, voor de US Open in New York... de Ronde van Spanje... en de wereldkampioenschappen roeien uh, in Zuid-Korea. Heel veel sport. Zo uh, dekt in langs de lijn nu eerst het Junaam met Gert Kluk. Dit is Radio 1... Het NOS-journaal. De VN-inspecteurs die in Syrië onderzoek hebben gedaan naar het gebruik van chemische wapens. Zijn bijna in Nederlandse landen straks op Rotterdam-Dieek Airport. Het verzamelde materiaal wordt onderzocht in verschillende laboratoria in Europa. Mogelijk onderzoekt ook onderzoeksinstituut TNO in Rijswijk een deel van de monsters. De Amerikaanse regering overlegt vandaag met democratische en republikeinse senatoren over Syrië. De regering is ervan overtuigd dat het Syrische bewind verantwoordelijk is voor de chemische aanval vorige week in Damaskus. En bereidt een militaire strafmaatregel voor. Tijdens het overleg legt minister Kerry mogelijk de bewijzen voor de beschuldiging op tafel. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft het reisadvies voor Libanon aangescherpt. Niet essentiële reizen naar het Arabische land worden afgeraden, vooral vanwege de ontwikkelingen in het aangrenzende Syrië. En de politie heeft vandaag opnieuw munitie gevonden... in het huis van een wapenverzamelaarster in Den Helder. Het gaat om een paar losse patronen. Ook is er een verpakking met chemicaliën gevonden. Omdat de politie niet weet om wat voor stoffen het gaat... is het onderzoek in de woning stilgelegd. De politie en de explosiep op. Opruimingsdienst zoeken voor de derde dag op wapens... en explosieven in de woning in Den Helder. De bewoonster van het huis zit vast. Dat zijn de hoofdpunten. Het weer. staan. Het is mooi weer... Er zit nog een enkele bui. Vanavond blijft een bui mogelijk, vooral in het noorden. En daar is vannacht ook bewolking. In het zuiden zijn opklaringen en een enkele mistbank. De temperatuur die zakt naar een graad of 11. En morgen begint de dag in een groot deel van het land met bewolking. Alleen in het oosten en zuidoosten is de zon eerst nog wat te zien. Overdag blijft er veel bewolking aanwezig en in het noorden kan het smiddags ook wat motregenen. Het is frisjes met een maximumtemperatuur rond 18 graden staat morgen vrij veel wind uit het westen tot noordwesten. In het gebied de meeste wind, windkracht 5 tot 6. Aan de westkust en op het IJsselmeer windkracht 5 en landinwaarts is de wind matig. Maandag is het ook nog een dag met veel bewolking en mogelijk wat lichte regen of motregen. Het wordt dan 19 graden. Vanaf dinsdag wordt het warmer en stijgt de temperatuur naar zon 25 graden op donderdag. ANWB Verkeersinformatie, met meer nieuws over de spookrijden op de A7. De spookrijden is inmiddels gekeerd. Files staan er door werkzaamheden op de A10, de ring Amsterdam. Tussen knopen de Nieuwe Meer en rij 2 kilometer. Verderop is de ring het hele weekend dicht. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen de afritten Wageningen en Oosterbeek 4 kilometer. A27 Breda richting Utrecht voor de brug bij Gorkum 2 kilometer. De A67 Eindhoven richting Venlo is dicht tussen de afrit Venlo en Knoppenzaarderheiken. Heeft te maken met een aanrijding, waar Daarbij waarbij zijn lading wortelen over de weg terechtgekomen. Verkeer kan alleen via de vluchtschook langs. Inmiddels staat er 2 kilometer file. Langs de lijn met Jeroen Stophorst. Een heel middag, welkom bij Langs de lijn tot 6 uur met het Sportforum op Radio 1. Te gast Maarten Wijfels van het AD, John Volkers van de Volkshand en als topjudoka Mark Huizinga. Er is ook live sport, inderdaad, de wereldkampioenschappen Judo in Rio de Janeiro. De achtste etappe in de ronde van Spanje is bezig en de US Open in New York gaat zo weer verder met dag zes. En we komen terug op de wereldkampioenschappen Roeien in Zuid-Korea. Zo direct we uiteraard over die historische gouden medaille voor de mannen vier zonder. Dat is een olympische boot, maar eerst het judo in Rio. Kees Jongkind is hier ook in de studio. Kees, volgt dat natuurlijk allemaal voor ons. Twee Nederlanders op de mat, ik noemde net al Henk Grol, maar ook Roy Meijer doet vandaag mee. Uh, hoe hebben ze het gedaan? Roy Meijer kwam als eerste op de mat in de categorie boven 100 kilogram. en debutant en die verloor. Uh, eerste partij tegen Faisal Jaballa uit Tunesië op strafjes. Hij had twee straffen. Uh, Tunesië één. Ja, en dan uh, aan het einde van de rit uh, verlies je. Dus dat was een uh, ja, teleurstellend optreden. van. Uh, ja, wat was er meer van hem verwacht? Want nou we ja, kennen hem nog niet zo goed. Nee. Nou, ik denk dat uh, Mark er zo meteen wat meer over kan ja. vertellen. Want het is een uh, clubgenoot van hem. Maar het is wel iemand die, uh, die gevaarlijk uit de hoek kan komen. Maar hij had uh, totaal geen antwoord op, uh, ja, op dat uh, gebouw uit Tunesië. Dat <laughs> ja. Henk Grol, uh, klasse tot 100 kilogram. Altijd een kans hebben. Ja, en uh, zijn eerste, uh, hij had de eerste ronde een baai. tweede ronde een Koreaan, Shim En die ging eraf met uh, vier straffen. En dat is dan een uh, disqualificatie. Dus Grol is wel op de mat geweest, heeft uh, weinig hoeven doen. Uh, de Koreaan die was zo passief, die durfde eigenlijk niet te vechten. Kreeg vier keer een straf en uh, zo ging Grol door naar de achtste finale... waar hij straks een Tunesië treft. Okay, als dat zover is, dan horen we dat weer van jou. Dankjewel. Kees, uh, een bericht uh, van nog een WK. Want uh, zeiler Pieter-Jan Posma heeft bij de WK zijde brons veroverd... in de Olympische vindklasse. Posma klom in de afsluitende middelrace race van de vierde plaats naar de derde. En het is ook al zijn derde WK-medaille na het zilver in 2007 en 2011. En er is ook nog gevoetbald al in Engeland. Manchester City heeft de thuiswedstrijd tegen Hull City gewonnen met 2-0. En in de Schotse competitie won Celtic. Tegenstander van Ajax natuurlijk in de Champions League houden we in de gaten. Celtic won de uitwedstrijd tegen Dundee United met 1-0. Dan is er dus ook wielrennen. De Vuelta a España is toe aan de achtste etappe gered. De La Frontera, dat kennen we van de motors geloof ik. Naar Estepona 167 kilometer, Sebastian. En als we dan daar zijn, dan gaan we linksaf met het peloton. En dan wordt er 14 kilometer geklommen naar de Alto Peñas Blancas. Oftewel de klim naar de Witte Rotsen. De vierde aankomst bergop in deze ronde van Spanje. Maar zeker weten, de pittigste van, uh, nou ja, in ieder geval pittiger, dat wilde ik zeggen dan de drie die we gehad hebben. 14,5 kilometer dus klimmen. In het begin is het heel stijl in uh, zeg maar twee derde gedeelte is het ook heel erg stel. Dus dan gaan we eens kijken hoe het staat met de vorm van bevolking. Bijvoorbeeld de leider in deze ronde van Spanje, Vicenzo Nibali, de Italiaan. Hoe het is met Chris Horner, met Roach, met Valverde natuurlijk, de Spanjaard. En natuurlijk ook met Bauke Mollema, Laurens Stendam die op de 13e en de 20e plaats staan na een dikke weekkoers... in het uh, algemene klassement. In peloton komt iedereen naar voren, want het is dus nog zo'n 14 kilometer... tot de voet van die klimpeloton. Rijdt 2 minuten en 40 seconden achter een kopgroep van 13 man. Geen Nederlanders erbij, wel twee rijders die voor een Nederlandse ploeg rijden... En dat is de Fransman Hupon van Argos Simano en de Spanjaard Wals van Vacansolei BCM. Het is dus de opmaat naar die laatste 14 kilometer. Daar gaat het gebeuren op die Alto Peñas Blancas. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Met drie mannen aan tafel, ik uh, zei het al eerder. Maarten Wijfels van het Algemeen Dagblad, John Volkers van de Volkszond... en oud-top-judoka, Mark Huizenga. Uh, goedemiddag, heren. Welkom hier bij Radio 1. Uh, Mark, om met jou te beginnen, het moment van de week voor jou. Is het al geweest eigenlijk? Uh, ja, deze week is natuurlijk het WK judo ja. bezig, dus dat uh, volg ik op de voet. En gisteren was het toch wel een, uh, een bijzondere dag voor Nederland... met uh, twee medailles, Kim Polling en Marine Verkerk. En allebei hadden ze in de weken voorafgaand aan het WK een, uh, een knieblessure. Uh, onzeker of ze wel mee konden doen. En uh, allebei eindigden ze gisteren op het podium. Dus dat was, uh, ja, dat was een mooi bericht voor Nederland. Bijzondere prestatie komen we zo direct uitgebreid op terug uiteraard. John Volkers, volkshand. Heb je al een moment van de week? Want je bent net terug van vakantie. Ja, zomaar een moment uit mijn, <tie> uit mijn eerste werkweek. Uh, gistermorgen een, uh, een interview uh, met Epke Zonderland in Heerenveen. En uh, hij, hij komt op de fiets. Dat is wel, ook wel iets heel bijzonders in Nederland. Hij loopt gewoon over het plein. Niemand uh, valt hem lastig. Hij gaat zitten met mij in een café. We praten meer dan een uur. En hij vertrekt. Hij stuurt nog een paar sms'en En hij kijkt nog even op zijn telefoon. Werkelijk niemand die naar de jongeman omkijkt. Terwijl naast hem een, uh, een plakkaat van 10 van bij 6 meter tegen de muur op is, uh, is gehangen met, met zijn... Uh, uh, zijn uh, gezicht, zijn, zijn gedaante daarop... met ja. zijn Olympische uh, gouden medaille. Een jaar geleden hadden we het over niemand anders. En niemand in Nederland kijkt op zo'n moment... naar die jongen om. Het dus blijft echt wel iets bijzonders dat dat in Nederland zo is. En vind dat je, je dat dan juist positief of juist negatief? Nou, ik vind het eigenlijk wel... Uh, ik vind het eigenlijk wel positief dat er gewoon... Uh, ja, hij is op het schild geweest. Ja, we hebben hem gehuldigd tot uh, 1 januari. Ik heb dat allemaal meegemaakt van dichtbij. En nu is hij gewoon weer uh, Epke in de straat, die misschien wel wereldkampioen wordt. En dan slaan we hem weer drie keer op de schouder. Ja. En gaan we verder met ons leven. Ja, dat is Nederland. We gaan dat echt nooit veranderen. En ik vind het niet erg. Nee, maar er wordt ook wel eens geklaagd hè, dat we onze sporthelden een beetje weinig... Uh... Nou, en, en, ik, en, en, het moet allemaal maar gewoon zijn. Ik weet nog dat Pieter van der Hogemand olympisch kampioen was geworden. En toen vonden ze het in het zuiden van Nederland nodig... om een soort uh, halve uh, bodyguard bewaker mee te geven. Um, omdat alle meisjes bovenop Pieter zouden springen voor een, voor een handtekening. Uh, volkomen nonsens natuurlijk. Ja. Dat gebeurt niet in Nederland. En het, het bleek ook heel snel weer uh, niet nodig te zijn. Dus toch een bijzonder moment. Uh, Maarten Wijfels, AD. Dat is wel grappig. want Je hebt het over iemand naar wie niet omgekeken werd. En Mijn moment is... Uh, ik wilde iets nemen uit de voetbalwedstrijden van afgelopen weekend. Tot ik gisteren uh, terug naar huis reed van de persconferentie van Louis van Gaal. En daar was ook onze, of mijn, en ook jullie collega Hugo Borst was daar ook. Ja. We zaten op de terugweg met elkaar uh, aan de telefoon. En opeens zegt hij... Ho! Hij zegt, wat er nu gebeurt? Ik val stil. En hij zat midden op de snelweg zonder benzine. Dus hij kon zijn <lacht> auto nog net naar het uiterste puntje <lacht> van de vluchtstrook sturen... op de A12 bij de Meer. Zijn, hij stond echt zo geparkeerd dat als hij zijn portier opendeed... reed er een voorbij komen auto, reed eraf. Huh? Dus mensen ja, begonnen toch al te zwaaien of af en toe te toeteren. Dus ik kwam daar achterop en om nou, een lang verhaal kort te maken... ik ben gestopt en uh, naar het volgende tankstation gereden. Jerryken gepakt, zijn tank volgeladen en toen kon hij alsnog weg. Maar mochten jullie dus een keer meemaken dat hij te laat is uh, bij de uitzending... dan, uh, dan weet je uh, dat uh, hij dit uh, wel, eens, uh, <laughs> wel eens tegenkomt. Dus dat was, het was wel interessanter dus dan de persconferentie van uh, Louis van Gaal. Nou Graaf. ja, het voelt wel bijzonder. <laughs> ja. Maarten, dank Dankjewel. Uh, zo direct praten we uh, daar ook weer verder over. Over het voetbal. Eerst nu het roeien van vanmorgen vroeg al. Op de wereldkampioenschappen in Zuid-Korea. Zeldzame gouden plak voor de Nederlandse roeiploeg. Bij die WK. De mannen vier zonder eindigde voor Australië en Amerika. Toch gerenommeerde landen als eerste. En dat presteren. geen enkele Nederlandse boot de afgelopen 21 jaar in een zo. olympisch nummer. Ragnar Rachna Niemeijer volgde die race voor ons. Eh, Rachna, bijzonder resultaat voor de Nederlandse ploeg. Was het ook een bijzondere race? We hadden afgesproken om vanaf de 1000 meter... Een He, hele bijzondere race. Uh, goedemiddag Jeroen. Jazeker, want uh, je gaat er van tevoren niet meteen vanuit dat die boot, ondanks een Europese titel op zak, dat hij mee gaat doen om uh, de hoofdprijs. Een medaille was het doel en misschien omhoog kijken in de wedstrijd als dat mogelijk zou zijn. Uh, maar ja, als je dan 200-300 meter voor de finish nog ongeveer een bootlengte achterstand hebt, op in dit geval Australië... Dan ga je niet meteen vanuit dat dat nog gaat lukken. Je weet, deze boot heeft een eindsprint. Dat hebben we eerder kunnen zien met eigen ogen in Sevilla bij het Europees Kampioenschap. Nou ja, daar ontbreekt bijvoorbeeld een land als Amerika. Daar is geen Australië bij. En dan moet je altijd maar kijken, wat is dan eigenlijk de echte kracht van dit, van dit toernooi? Het was een hoopvol teken. Uh, die sprint daar gezien, die sprint kwam ook nu. Uh, en dus mag je praten. Ik deed dat ook met, uh, met Robert Lucke, uh, de slagman van de boot, die het tempo bepaalt. Je mag met hem praten over een bijzondere race. We hadden afgesproken om vanaf de duizend meter langzaam op te draaien. En ja, toen schoven we heel langzaam, maar zeker het veld door. En gingen we gingen eerst voorbij de Ito's en daarna voorbij de Amerikanen. En op het einde was het gewoon ogen dicht te gaan. En over de finish zag ik dat we ook nog stadions gepakt hadden. Dat ja, is bizar. Dat betekent dat je dus zo ontzettend gefocust bent... op het maken van de bewegingen en doen dat je niks meer om je heen kan zien. Ja, het is ook dat je gewoon... Het is best wel zwaar, hè. Dus, ja, je, je kan niet aan zoveel dingen meer denken. Het is gewoon gaan, gaan, gaan. Ja, ja zo mooi. Dit zijn blijkbaar de krachtsverhoudingen uh, anno 2013. Had je dat van tevoren zo ingeschat ook? Uh, nee, zeker niet. Maar na uh, Sevilla en na Luzern hebben we echt, uh, vooral naar Luzern hebben we echt heel veel stappen gemaakt. Zijn we echt een stuk beter geworden. En ja, dan weet je dat we, uh, dat we er gewoon bij kunnen liggen en gezien de half finales, ik dacht eigenlijk dat we een kans maakten om te winnen hier. We hebben een plan gemaakt dat we de eerste duizend meter niet te veel moesten weggeven. En de laatste duizend meter gewoon vol erop. En weten dat we op het einde heel veel snelheid kunnen maken. En ja, het was genoeg om te winnen hier. Dus dat is mooi. Robert Lucke was dat. Er was nog een medaille bij de wereldkampioenschappen. Ragnar Brons voor de Mannen 2 zonder stuurman. In die boot zitten Mitchell Steeman en Rogier Blink. Dat is ook geen verkeerd resultaat hè? Nee, en ik kan je vertellen dat het uitgebreid gevierd wordt hoor. Want ik zag een, een foto op Twitter voorbij komen. Ik geloof op het moment dat uh, de premier, dat, die, uh, dat meneer Rutte uh, belde... dat er een grote tafel stond met uh, de nodige glazen bier. Want zo gaat het dan in het roeien. En volgens mij zaten aan diezelfde tafel inderdaad ook Mitchell Steeman en, uh, en Rogier Blink. Ja, ook een uh, verrassing. Uh, vorig jaar Europese kampioenen geweest. Uit de Holland 8, gefrustreerd, uh, doorgetraind. En toen een, uh, op, op een zwak bezet EK Europees kampioen geworden. Vervolgens dit jaar uh, derde geworden. Daar waren ze eigenlijk niet zo blij mee. Veel blessureproblemen geweest. Bij Rogier Blink met name. Uh, Steeman heeft nog wel gevaren bij zeg maar, de generale repetitie in, in Loetzer. Nou, dat ging niet goed. Omdat hij iemand aan boord had. Uh, in dit geval Sjoerd Hamburger die geblesseerd was. En dan kom je hier aan. En dan weet je eigenlijk niet wat hun kracht is. Dat wisten ze denk ik zelf ook niet. Maar uh, ook zij met een sterk eindschot uh, ja, melden zich dan opeens van buiten beeld... Uh, op het allerlaatste moment in beeld en varen dan naar een prima bronzen medaille. Dat was eigenlijk de opmaat richting, uh, richting dat goud. Uh, ja, ik zeg al, er is een hoop gebeurd. En ze waren ook zelf, ik uh, sprak erover met Rogier Blink... ze waren ook zelf verbaasd over die, uh, over die prestatie. Ja, het is echt uh, bizar. En dan uh, in de twee zonden, weet je. In mijn hoofd zijn dat uh, de grote jongens uh, van het roeien die dat, uh, die dat doen... en. Uh, nu ben ik met die stille armpjes, we uh, hebben mits van Nikon's daartussen gegroeid. is ja, het uh, dringt nog niet helemaal door. Hoe verrassend is het voor jullie zelf dan? Nou, we, we hebben gewoon als we goed varen gaan heel hard, maar het lukt gewoon niet heel vaak. En, uh, en, uh, en dan juist als je dan zo'n zo wissel, wisselend seizoen hebt als, uh, als dit, met blessures, dan ga je er niet vanuit dat het hier echt goed gaat, maar, het, ja, zeg maar dat, dat op het moment dat het moet de allerbeste race eruit komt, en dat hebben we gewoon, en dan ook nog twee keer achter elkaar, en dat hebben we gewoon gedaan. En dat is, uh, ja, dat, is, uh, dat levert dan die medaille op en dat maakt het zo ontzettend mooi. Beschrijf even de sfeer, want uh, je ligt er op dat water, komt naar de kant, er zit een best wel grote groep Nederlanders uh, op de tribune, uh, wat gebeurt er? Ja, die uh, van mijn kant was het echt uh, alleen maar ongelooflijk. en ik kijk ook eraan uh, echt hebben wij dit, uh, hebben wij dit geslikt. Uh, ja, op de kant gewoon. Helemaal los, want ik bedoel, niemand had hier denk ik echt op durven rekenen. En, uh, en terwijl wij staan uit de eigen boot in de stelling leggen, zie je weer die vier zonden het over de streep, hoor, nou, hup, één sprint de sloot in en daar Ja, het is, uh, het, is, uh, het is gezellig hier zo. Ja, ik kan me zo voorstellen. Uh, Rachdar, uh, heb je een verklaring ja. voor het succes? Want uh, door, bij dat roeien, daar ging het toch niet bepaald goed mee? We hebben het net al even aangehaald. Nee, dat was een, dat was een soap. Hè, vorig jaar richting ja. die spelen met verkeerde boten, verkeerde coaches... die ook nog eens een keer veel te duur waren. Technisch directeur die het toch wel heel moeilijk had in zijn nieuwe rol. René Meinders die als een uitstekende technische coach bekend staat... en die het misschien toch allemaal wat over het hoofd gegroeid is. Mm -hmm. en op dat moment uh, laten we ziek geworden en uh, ja, nu buitenspel. Laten we hopen dat het met hem, met hem goed gaat komen. Maar uh, ja, dan kom je bij een verklaring terecht. En dat is wel een heel moeilijk verhaal, vind ik. Want je kunt zeggen, Hessel Evertse is daar aan de macht gekomen... Die is nou ja, Grofweg even op 1 januari begonnen. Zelfs nog iets later, ik denk officieel op 1 februari. Uh, er is uh, door Joop Alberda, heb ik het van, volleybal is er als het ware uh, een rol geweest van kwartiermaker... Die heeft ook een belangrijke rol gespeeld in het aanstellen van deze Evertse, die van het watersportverbond kwam. En je kunt zeggen, nou ja, daar zijn ook uh, genoeg medailles gewonnen. Dorian van Rijsselbergen, Marit Bouwmeester, Zilver, uh, die anderen dus goud. Uh, maar om nou meteen te zeggen dat dat uh, vijf maanden later uitmondt in dit succes... dat is me toch eigenlijk ook iets ja. te kort uh, door de bocht. Ik denk dat het misschien toch wel zo was dat er uh, gewoon veel goede roeiers zijn. Uh, dat het allemaal uh, is ondergesneeuwd in uh, misschien de perikelen die er zijn geweest... voor in ieder geval een deel. De hebben elkaar ook niet altijd zelf uh, geholpen waar dat, uh, waar dat nodig was. Zeker niet in die acht groep. En uh, ja, kijk bijvoorbeeld naar die vier. Uh, daar zit Robert Lucke nu op slag. Die is het hele jaar vorig jaar uh, gefrustreerd geweest met een uh, zware blessure aan zijn rug. Twijfelde over zijn toekomst of hij wel verder wilde. Uh, en wat je er dan natuurlijk, ja, ik vind het misschien uh, de feestvreugde wat bederven maar nog even tussen haakjes wel bij moet zetten dat bijvoorbeeld de Engelsen, de regerende Olympisch kampioenen die boden zijn uit elkaar gegaan zit nu voor een deel in de acht die achterkomen morgen in actie, ook Nederland zit daar trouwens bij de mannen en de vrouwen in de finale morgenochtend vroeg dus wat dat betreft zijn je tegenstanders toch ook wel weer iets veranderd dat speelt natuurlijk ook wel weer een rol ja. want ik denk als de volgende spelers eraan gaan komen in Rio dat de tegenstand weer groter zal zijn Ja, John Volkers uh, ik wil het ook even aan jou voorleggen dit succes van het Roeibond, is dat misschien ook, heeft het misschien ook te maken dat het een na olympisch jaar is? Of ben ik nou een beetje te negatief? Nou, het heeft in ieder geval te maken met de, met de vernieuwde aanpak door de Roeibond. Uh, is dat de aanpak van Albedaar? Nou, kijk. Um, vorige uh, chef de missions, uh, zijn naam is Charles van Commene. Mm -hmm. die, um, die wilde of the record altijd uh, heel kritisch zijn op roeiers, trouwens ook op hockeyers, want hij vond altijd dat deze uh, twee bonden onder De maat presteren uh, dat zij niet een topsport deden. En topsport was volgens hem volkomen opoffering en een enorme hoeveelheid trainingsarbeid le leveren. Hij vond niet dat, uh, dat dat deze twee bonden dat tot in den uh, treuren uitvoerden. Ze kwamen pas echt los, met name de roeiers, in, uh, in de laatste anderhalf jaar voor de spelen. Hij vond gewoon dat dat vier jaar uh, volledige concentratie uh, verdiende. Ik denk dat daar de roeibond daarvan heeft. Uh, ...overtuigd om het zo te doen. En hij heeft een uitstekende kerel aangesteld... ...die heette Hessel Evertsen. Die heeft, uh, die heeft uh, uh, hoogwaardig werk geleverd... ...bij het watersportverbond met zijn zeilploeg. En uh, je collega vertelt het net uh, zojuist al. Dat, dat deze man is uh, doortastend. Hij stelt hoge eisen. Hij uh, gooide bijvoorbeeld in zijn eerste jaar... ...van het uh, zeilprogramma, gooi de Hessel Evertsen... Um, ...Lopke Berghout uh, uit het team omdat hij haar op dat moment nog niet goed genoeg vond. Even later was ze Europees kampioen. Hij had er blijkbaar ge voldoende ge geprikkeld. En toen, ja. eh, toen is zij met Marceline de Koning teruggekeerd. Dus dat is zijn houding. En ik denk al, die houding uh, uh, kan oogsten in de Ruebond. Maar ook op zo'n korte termijn? Want het is toch ook ja, dan sprake van een goede of een, of een minder goede lichting? Ja, wa waarschijnlijk... En tegenstanders? Ja, waarschijnlijk is het... Uh, kijk... Wij hebben het langste volk van de wereld. Ja, ja dat zijn Nederlanders. Waar, voor welke sport moet je lang zijn, behalve voor volleybal en basketbal? Voor roeien. Daar heb je echt heel veel voordelen aan met je halen. Dus als je dat maar goed aanpakt... en uh, ze hebben in Egon een fantastische sponsor, denk ik, intussen... en er is geld van NOC en NSF... omdat ze toch tot de uitverkoren sporten horen... ja, dan kun je langzaam aan een programma bouwen... wat er, er blijkbaar toe doet, maar... Over drie jaar moet het allemaal bewezen worden dat het zo goed is ja, als het misschien nu lijkt. De echte afrekening is in uh, Rio. Uh, morgen nog de laatste dag van het WK-roeien. Ragnar zei het al. Dan uh, staan onder meer de finales van uh, de achterop En van de Skiffs. En de eerste klasse van het Nederlands. Start morgenochtend om kwart voor negen. Ragnar, dankjewel voor jouw bijdrage. We gaan verder met voetbal. Want heel voorzichtig was er wat hoop ontstaan bij PSV deze week. AC Milan werd een week eerder nog behoorlijk in de tang genomen. Afgelopen zaterdag verloor de Italiaanse topclub van promovendus Hellas Verona. En uiteindelijk werd het toch voetballes voor de ploeg van Philippe Cocu. Les vooral in effectiviteit. Milan won met 3-0 en PSV is opnieuw deelnemer aan de Europa League. Cocu gaf toe dat de Italianen beter waren. Maar ontkent dat zijn ploeg naïef speelde. Nee, ik vind niet dat uh, we naïef gespeeld hebben. We hebben geconstateerd gespeeld. Uh, wel het initiatief in de wedstrijd gepakt.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 We zien al een paar jaar hetzelfde beeld dat uh, als, als wij uh, als, als Nederlandse ploegen gaan spelen, dan proberen we te domineren en we proberen en we krijgen ook de bal en we krijgen de tijd om te spelen. Maar, uh, we krijgen uh, zelfs de kansen. We krijgen ook de kansen, maar dat ja in de 16 meter gebeurt het aan de andere kant wel en bij ons niet. En dat, uh, ja, dat is geen toeval. Wat is dat dan? Waar komt door? Ja, effect? wat is het dan? Het is um, gewoon kwaliteit. Nou ja, kwaliteit, het heeft ook wel te maken met de manier waarop wij, Louis van Gaal zei daar gisteren ook wel iets over, het is onze cultuur ook. Wij vinden, wij, wij voetballen in de wetenschap dat als we een kans krijgen, dan krijgen we er over drie minuten weer wel een. En, en Italianen spelen bijvoorbeeld in het besef van, nou, misschien een wedstrijd eindigt in 0-0, tenzij er iemand een kans krijgt en scoort. En ze weten, als ze er een krijgen, dan moet hij erin. Ja, maar en wat, dat wat, wat, is, wat dat is dat dan? Want dat, is, dat is opvoeding. Ja, want ze kunnen altijd scoren. Het ja, is maar dus toch het verschil tussen de top en de absolute top. Het is, um, ik heb um, uh, vorige week een, een artikeltje in de krant geschreven... dat uh, had InfoStrade, het statistiekenbureau, die had uh, mooie cijfers over het afgelopen seizoen van uh, PSV... Uh, uh, 100 goals gemaakt. Mm -hmm. uh, maar in het strafstofgebied hebben ze 75% van al hun kansen nog gemist. Dus moet je nagaan hoeveel kansen je in Nederland krijgt... en er eigenlijk ook nog kunt missen. Ja. En dan nog aan zoveel goals komen. En Natuurlijk win je dan met 5-0 van de NEC. Dus ontbreekt het toch de echte scherpte? Het is toch het, het besef van, van één kans en hij moet erin. En dat, uh, dat, dat, dat, dat zag je bij Jorginho Wijnaldum. Die, die kans die hij miste, in vlak naar rust, die heb ik in San Siro... Bij drie andere Nederlandse clubs ook gezien. Bij Ajax al in 2002, toen ze tegen Inter Milan speelden, kregen ze ook een enorme kans. Precies dezelfde kans, ook niet erin. En het kan zometeen op het WK volgende zomer net zo gaan, natuurlijk. Hè? Als Nederland bijvoorbeeld tegen Italië ja, speelt. Dat kan net zo gaan. Je zag het bij Jong Oranje ook op het WK. Ja, je zag het ook waarschijnlijk wel eigenlijk bij Feyenoord, een dag later. Want uh, Feyenoord werd uitgeschakeld door Koeban. Kras nooddoor. Dat was een ploeg waar ik een paar weken geleden nog nooit van had gehoord. De Russen hadden thuis al wel gewonnen met 1-0. Waren de Kuip met 2 1 opnieuw te en na de slechte competitiestart. Ja, is dat dus opnieuw een tegenslag natuurlijk voor de Rotterdammers. Vrediger Del Jamma, gaan we eens naar luisteren. Hij trok de vergelijking met vorig jaar toen Feyenoord het aflegde tegen Kiev. Ja, wel dat we beter waren. en uh, Dat we eigenlijk hadden moeten winnen. Dat je um, genoeg kansen hebt uh, om te winnen. En uh, ja, we zijn uh, ook vandaag een stukje effectiever. Ja, gek genoeg, kun je dan de conclusie trekken... dat je in een jaar tijd niets bent opgeschoten? Nou ja, klopt... Uh, als je kijkt naar, uh, naar het feit dat wij gewoon uh, ja, twee keer toe de beter waren. Vorig jaar hier tegen Kiev en dit jaar ook. Um, ja, en je wint niet of je gaat niet door. Ja, dan, uh, dan zie je dat hun toch op de een of andere manier een stuk verder zijn. Uh, al is het alleen een uh, stukje volwassenheid effectiviteit. Uh, Kijk, ja. daar is het woord weer, uh, maar Effectiviteit. Ja. Huh? Top ja, jong. Ja, je, je, je bent het met me eens, toch? Ja. ja, dat is het. Dat is of blijkbaar op zijn mij, plaats. Ja. Ja. ja, Nederland uh, treedt al jaren zo voor het voetlicht met het voetbal. Het, het, het verbaast helemaal niet meer. Ik bedoel, ja. we, we krijgen straks nog waarschijnlijk. De loting van de Champions League even hier uh, ter sprake. Ja. Nou, Daar gaan we ook weer precies ja. hetzelfde zeggen. Praten we zo verder. Eerst is er nog nieuws, dat kan uh, jij ons geven, Mark. Henk Grol is opnieuw op de mat geweest ja. op het WK. Ja, en... inderdaad. In een derde ronde, voor hem de tweede partij. Want de eerste ronde is hij vrijgelood. En daarin won hij eenvoudig van de Tunesier Ben Kalet. Hij nam hem uh, vrij eenvoudig over. Uh, Volpunt, Ippon. Zij heeft uh, zich nog steeds niet overmatig hoeven inspannen. En... Ik denk dat hij in de volgende ronde, dat zal de kwartfinale zijn... Eh, tegenover Dimitri Peters komt te staan. Een Duitser waar hij vorig jaar op de Olympische Spelen van verloor. Dus dan kan okay. hij zijn rivage halen. <laughs> Hoe is het met de vuelta, Sebastian Timmerman? We begonnen aan de slotklim. Die 14,5 kilometer. die leiden tot de top van de Alto Peñas Blancas. in de, de kopgroep. Vijf. probeert Azanza weg te rijden. Dat is een Spanjaard van de kartel met peloton. Hangt al op drie kwart minuut. zijn de ploegenoten van Chris Horner. de nummer twee in het klassement. die het tempo aanvoeren. We zien Basso goed zitten. Joaquin Rodriguez zit goed in zo'n zevende, achtste positie. bij Valverde. En daar komt ook de rode trui nu naar gegang maakt door twee ploeggenoten. De rode trui van de Italiaan Nibali. Waar zit Mollema en Tendam? Die zitten ietsje verder weg in peloton in die eerste meters van de auto de Peñas Blancas. Zo Wekt zijn we terug, nationaal van vijf uur. En dan gaan we verder met het sportforum met Mark Huizinga, John Volkers en Maarten Wijvels. We gaan praten natuurlijk over het voetbal, inderdaad de loting van Ajax in de Champions League. Maar ook over Doekle Terpstra, waarom moest hij nou aftreden? We zijn met de U.S. open, de selectie van Oranje en nog heel veel meer. Graag tot over een paar minuten. Zonder stilte kan ze niet. Kan ze niet schrijven, kan ze niet tekenen. Zonder stilte. Geen gedachten. Terug uit de Zweedse bossen. Illustrator en schrijver Marit Tunquist in Pavlov. Straks tussen kwart over zes en zeven. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. 180!